In het oosten van Syrië is een oliepijplijn opgeblazen. De Syrische autoriteiten weten nog niet wie achter de aanslag zit en hoe groot de schade is. In Syrië is officieel een staak het vuren van kracht, maar op veel plaatsen is het geschonden. De VN-veiligheidsraad lijkt het eens over het sturen van 300 internationale waarnemers. Waarschijnlijk wordt daar vanmiddag over gestemd.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 Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. De andere kant op bij Muiderslot 2. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden 8 door werkzaamheden. Omrijden kan via Amsterdam over de A4 en de A9. Of via Gorkem over de A15 en de A27. Tot zover de verkiezen van...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 Oké, okay, welkom bij Solvoet op zaterdag. Goedemiddag Albert Jan en hallo luisteraars. Ja Rob, uh, goedemiddag en luisteraars ook goedemiddag van een zonovergoten uh, gasthuisplein. Ja, Heerlijk. Maar, Wij zijn er weer, het zonnetje gaat gelijk schijnen. Dat bedoel ik. En uh, ja, weer drie uur lang uh, Zandvoort op zaterdag en we hebben een overvolle agenda.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 Over even een klein stukje van Climbing Fisher uit de jaren 80 en Love Changes. Want we gaan over naar het uh, nationale kampioenschap Aardappelen schillen. Op het kerkplein. Goedemiddag, Roy van Buringen. Goedemiddag, Rob en Albert Jan. Hoi. Zeg, ja, hoe is het daar met uh, de aardappels? En zijn er uh, veel deel deelnemers vandaag? Ja, echt uh, heel veel. Het uh, plein uh, staat vol met mensen. Er is heel veel animo voor. En wat hebben we geluk met het weer? Hè? Vanmorgen regende het nog. Uh, ja, rond. Uh, rond uh, meer dan 20 deelnemers uh, schillen nu, waaronder uh, Leo Miekeweek, uh, Hilde Jansen uh, en uh, natuurlijk ook de mensen van de Wurf. En uh, nog heel veel andere bekende transportse mensen die uh, ja, zelf meedoen aan de kampioenschap aardappelschillen op het uh, Kerkplein. Speciaal voor het jarig bestaan van uh, Snackbar Redplein. En uh, ja, speciaal voor het goede doel, vrienden van Nieuw Unicum, hebben zij een uh, ja, actie-aardappelschil-wedstrijd uh, gehouden.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 doen? Nou mensen moeten ja, zoveel mogelijk aardappels schillen, als het maar voor taf klaar is. Dus het moet wel zo de machine in kunnen. natuurlijk wel even wassen, dat moet ik niet vergeten. Maar uh, ja, als het, degene die het meeste aardappels heeft geschild binnen een kwartier, die heeft die mooie fiets gewonnen.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 uh, tussen 3 en 4 uur is er ook gratis de stad over het klein. Oké. Okay. En dan kunnen alle Standvoort een puntvak graag voor halen met bijnazen. Dus wat wil je nog meer. Zo, heerlijk. Vanaf uh, drie uur. Iedereen is uh, de hele middag van harte. Welkom daar. Zijn ja. er nog meer activiteiten vanmiddag, Roy? Ja, er, staat voor, er staat voor de kinderen een leuke springtussen uh, En er zullen vandaag nog vele leuke acties zijn. En wat ook leuk is, speciaal voor het uh, goede doel natuurlijk, het vrienden van uw Unicum, er staat uw Unicum zelf ook met allemaal leuke spulletjes die mensen kunnen uh, kopen. Oké, okay, nou Roy, uh, kunnen, we, kan je ons, kunnen we straks nog even vragen wie de gewonnen heeft? Ja, is goed. Dat, dat doen we. Bellen we, je straks, bellen we je straks nog even weer? Ja, is goed. Oké. Okay. Dankjewel Roy van Buurje vanaf het Kerkplein. En graag tot zometeen weten we wie de kampioen is geworden. Oh, juist. Finding yourself stuck out on the ledge. And make Got me one day Gisteren de nieuwe single van Nickelback en bij gevolgd door deze de Stars on 45. Vele plaatjes op de zaterdagmiddag, je hoorde de Stars on 45 medley. We gaan weer over naar het kerkplein. we spraken wel met Roy van Buringen. Die is bij kampioenschap Aardappelen Schillen en we willen weten natuurlijk wie die gewonnen heeft. Roy. Hoi, ik sta hier. hier naast Tietje van Assem van de televisie en zij ik uh, jullie wat te melden. Vivienne, ik heb hier de lokale omroep aan het telefoon, kan je nog mensen oproepen om te komen? De lokale omroep, hallo, met Vivienne van Assem. Dag, Vivienne, wat leuk, wat gezellig. Die, met wie spreek ik? Je spreekt met Albert Jan, oh, Jan uit de studio. Ja, Jan, hallo. CFM Radio, je bent live in de uitzending. Wat geweldig, en dan begin ik meteen met mijn oproep. De Ga je gang.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 Ja, heel graag. En als je echt geen vlieger kan vinden, dan heb ik er nog wel voor je. Dus uh, ook al heb je geen vlieger, maar wil je er wel bij zijn, kom dan gewoon. Het zou geweldig zijn. En we gaan Gerko, de jongen die wij volgen, echt een prachtig moment beleven. Geweldig initiatief, Vivian. Hartstikke leuk. Dus, ja, want wel. Dus mensen moeten nu naar het strand, naar de spot. Naar de spot, om drie uur. Het liefst met vlieger. En anders toch komen, dan geef ik die een vlieger. En dan gaan we Gerko. De jongen die hier speciaal naartoe komt en in geen tijden meer de zee gezien heeft. Echt enorm, enorm verrassen. Geweldig dat jullie dat doen met de zonnebloem. Hartstikke goed, super. Dank je voor de aandacht en dat ik even de oproep moet doen. Nee, Dank je wel. Graag gedaan en veel, veel succes op het strand straks. Oké, okay, en ik zou zeggen tot straks dan maar, hè, iedereen. Oké, okay, bedankt Dankjewel. Vivian. Graag. Doeg. Dank je wel, Hier is iemand. zo, Roy. Roy. Ja, dat ben ik dus. Jazeker. Ja, nou, maar... Ma maak je wel even een foto van Vivian. Ja, dat heb ik zeker gedaan en ik ga ook even vragen of ze een foto van mij en Vivienne willen maken. Hier bij de Aardappelwedstrijd gaat het verder hartstikke goed. Op dit moment zijn ze nog de boel aan het vegen, dus ik heb nog geen uitslag, jongen. Nog steeds niet? Oh, oh, oké okay. oh. Nou, dan probeer het om kwart voor drie nog even weer, oké? Okay? Oké. Okay. Yo. Oké. Okay, tot tot dan. dankjewel, Roy. Zo dadelijk het weerbericht bij CFM. On the other side of the street I knew, a girl that like you. I guess that's vu, I thought this can't be true, Santa Fe or wherever to get away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 Toen hebben we een ridder ter pater ook nog erbij, hè? We gaan er even vooruit ja, dat het allemaal goed komt. Op nou, kan de dag. Lekker. Oké, okay, maar morgen volgende week hoor je meer van me. Oké, okay, dankjewel Lex van Oren. Mensen die het willen nalezen, het weerbericht. Waar kunnen ze dat doen, Lex? Dat kunnen ze zien op www.meteopagina.nl En dan ook een keer Schrapmobiel. Je kan het zien op Twitter. Op uh, Meteo Zandvoort.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 Een andere, te. un waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, waanzinne, ik heb een droomvlies toegelaten. Ik heb een paar stappen gezet. Ik heb een paar stappen gezet. Ik heb Dat was uh, Eros, Ramazzotti en Nou, echt Echte pizza muziek. Hè. Echte pizza muziek. Hè? Krijg je honger van Albert Jan? No. Nou. Nou, we kunnen ook aardappels gaan eten bij het uh, plein. Of in ieder geval lekkere patat. Zo dadelijk om drie uur helemaal gratis puntzak patats. En de aardappels die daarvoor nodig zijn, zijn inmiddels geschild. En wie is de kampioen geworden? Wordt van Roy Verbeuringen die daar te plekke is. Goedemiddag nogmaals Roy. Ja, goedemiddag. Uh, ja, live vanaf het... Uh slechts op het kerkplein. Um, ja, de aardappelschilwedstrijd. Er liggen over vielen uh, op, de, op het plein. En uh, de schillenboer mag komen. <laughs> maar uh, ja, het rijden natuurlijk allemaal. Wie heeft, het door, wie heeft uh, de prijs gewonnen? Nou, op nummer drie staat de uh, familie Schiphorst. En uh, ja, Schiphorst, is, het is niet de officiële naam denk ik. Maar uh, die mevrouw komt uit Zwitserland. En uh, die heeft 11,74 kilo geschild. Zo, uh -oh. oe, dat is veel. Ja, familie van Dijk, en, uh, op nummer 2. En uh, die is 11,8 kilo geschild. En nou komt hij? En nou komt-ie? Nou komt Armando. Ja, dat, die staat op nummer 1. Die heeft 12,8. Uh, nee, nee. Even kijken, 12,98 geschild. Oké. Okay. Dus behoorlijk uh, wat geschild.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 Dat zou ik zeker doen en uh, ja, zometeen natuurlijk van 3 tot 4 gratis bepaald vanaf het plein in Zandvoort. Veel andere activiteiten daar Roy van Buur, hè, toch? Ja genoeg te doen uh, en je kan ook nog even naar de spot, nog eventjes. Uh, er is een springkussen voor de kinderen uh, dus er is genoeg te doen.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 Ik laat die alten vögel en Verwandten ein, En alle fangen van Freude aan te weiden We grillen die mamas, kochen en we saufen schnaps En feuren een woche, jede nacht En de mond scheint, hell op mijn hoofd am see Orangenbaumblätter liegen auf dem op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön.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 Goedemiddag, luisteraars en heren in de studio. Natuurlijk, uh, ik welkom op een prachtig mooi nieuw complex van Amsterdam Heemeraad. Schitterend geworden, twee kunstversvelden, hele nieuwe kantine, kleedruimtes. Geweldig, echt hartstikke goed. Dat is één. Dan twee. Zandvoort speelt vanmiddag een hele belangrijke wedstrijd, maar Amstelveen ook. Zandvoort moet winnen om nog uitzicht te houden op die derde periode titel. En Amstelveen die moet de komende drie wedstrijden winnen, willen ze uit de degradatiezone komen. Want ze staan één en laatste met vier punten achter op Hellasport en Boek op Dijk. En ze staan dan ook gelijk en nee, nee, niet gelijk.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 Maar die zit op de bank in ieder geval. Uh, Ivo Hoppen staat wel in de spits. En die heeft juist gescoord, Jawel, Zandvoort staat in de 13 minuten met 1-0 voor. Het was een, een, een corner van, uh, van Zandvoort die niet goed verwerkt werd door de verdediging van uh, Amstelveen. Zeen. Um, de keeper uh, zat er ook niet goed aan. En Ivo Hoppen die kon die bal uh, hoog in het in, in schieten van het doel. En Zandvoort leidt dus met 1-0. Um, wat ik zei, Zandvoort uh, is belangrijk, moet winnen. De allerbelangrijkste wedstrijd van die laatste drie is over twee weken. Dat speelt Zandvoort thuis tegen Kassikum. Kassikum staat op dit moment... Uh... ...bovenaan met één punt verschil op Aansmeer. En die twee spelen vandaag. Dus het is uh, ongemeen spannend in deze competitie van de tweede klasse A uh, van het district West 1. Um, Kijk, heb ik nog meer bijzonderheden te melden? Nee, op dit moment niet. Uh, Zandspoort uh, is dus goed bezig, staat 1-0 e voor. En uh, moet gewoon oppassen dat de achterin dicht blijft. En dat is natuurlijk uh, het werk van de verdediging. En Boyderset, die zojuist... Uh, een minuut of vijf, zes geleden. Prachtig werk verrichten. Eh, Ontzettend katachtige reflex. Kon hij die bal nog uit zijn doel halen. En daardoor eh, werd het geen doelpunt van zoveel. Um, laat ik het hier nog even bij houden. Dan mijn ik graag, straks graag voor de klok van drie uur terug. Voor een update, neem ik aan, heren. Gaan we uh, doen, uh, Jap Ja, laten we dat maar gaan doen.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 Do you come from a land down under I remember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 <laughs> kan ik al beginnen dan? Ja, je mag ja, beginnen. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, we hebben nu uh, even kijken. Uh, 20 minuten gespeeld. Dus zijn we zijn wat later begonnen tegen het Puls van de week. En Sandford heeft eigenlijk het betere van het spel. Weliswaar komt uh, Amsterdam een paar keer er wel, wel redelijk uit, maar Sandford uh, heeft over het algemeen balbezit en uh, dat is nu dus ook het geval wil uh, hoppen, hoppen, dat is daar voor, maar dat is een hele slechte voorzitter dus kan Kast de Vries er wel bij komen oké, okay, dat doet hij heel erg goed uh, 16 meter gebied, en hij probeerde daar in één keer die bal in het poel te plaatsen, dat lukt hem net niet maar dat was een hele mooie actie van de Fries. die pakte die bal af van de verdediger van uh, Amstelveen, en probeerde via een kromme bal toch even de keeper te, te schalken maar dat lukt niet, omdat hij eigenlijk min of meer op de achterlijn stond, en dan wordt het een stuk moeilijker natuurlijk, en uh, dat, dat ging dus ook niet goed, uh, de keeper van uh, Amstelveen die mag nu die bal uh, in het spel om brengen. Het was 5 meter lang wacht even, want uh, niet iedereen uh, is, is nog klaar ja, dan gaat die bal komen, ver om de helft van Zandvoort, maar alleen wel daar naar uh, eentje van, uh, van Amsterdam. dan probeert die bal voor te zetten, dan is daar uh, Ronald Kalis, Kalis, die probeert, ja die gaat die bal uh, transporteren, nou hoppen, hoppen komt hem door richting naar het berg berg, maar, nee, kan er net niet goed bij komen en Zandvoort verliest de bal nu gaat de nummer 7 van, uh, van Amsterdam die, die wordt daar neergelegd op de rand van het 16 meter gebied, uh, ja, iedereen die die schreeuwt natuurlijk, maar het is, het is gewoon een vrijschop buiten het strafstopgebied, maar op een hele gevaarlijke plaats. Met name van iemand met een, een goed rechterbeen en een goed schot. Uh, Zandvoort stelt de manier op. Uh, um, boy de Fit die geeft nog wat aanwijzingen. Moet wat achteruit de, de, van de dat heeft hij wel gelijk. Moet daar erg dichtbij. Dat, dat moet gewoon 9,15 meter 15 zijn zoals we allemaal weten. En dat staat er dan nu. Goed, de scheidsrechter zal waarschijnlijk wel een signaal geven of meneer die bal genomen mag worden. Ja, nou is het signaal. In één keer in de muur. sans uh, die kan er proberen uit te verdedigen. Toch niet uh, helemaal, want het is Amsterdam wat de bal overneemt. En daar gaan dan weer die nummer 7. Die is een handige man, die ligt breed. En uh, toch weer goed verdedigd door Timo de Reus. De Reus, die normaal gesproken op de uh, linker voorpositie staat, wordt hier weer ingebracht door de bal door Amsterdam. Amsterdam, druk op het Zandvoetse doel nu. Uh, de Reus, verdedigend is natuurlijk niet zijn eigen vak, maar ge geeft niet. Er wordt wel teruggedrongen, Amsterdam. Moet de bal eruit halen. Zandvoort kan dus nu uh, die druk, uh, onder die druk uitkomen. Proberen de bal te pakken. Nu aan de uh, rechterkant van het veld. Een goede dieptepaas, niet goed genoeg. Uh, de bal gaat over de achterlijn. Bij de set mag hem uh, vanaf de 5 meter uh, gaan innemen. Ik geef hem een klokje kijken even verband met het nieuws. Laten we teruggaan naar de studio. Sanders als zij uh, 0-1 het voordeel van Zandvoort. En spelen we nog steeds bij Amsterdam. Dankjewel, Joop het zo Zometeen in de volgende uur van dit programma. Uiteraard veel meer over deze spannende wedstrijd. Hier is Madonna's laatste voor drie uur.